10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem heeft in de Tweede Kamer... het salaris van de nieuwe SNS-topman Van Olven verdedigd. De Kamer vindt de 550.000 euro die Van Olven krijgt veel te veel. Het is geen laag salaris, erkende Dijsselbloem. Maar volgens hem is Van Olven een vakman... en is zijn beloning vergeleken met anderen in de sector verdedigbaar. De minister is niet van plan het salaris te verlagen... tot de balken en de norm, zoals verschillende partijen willen. De premier van Tunesië gaat zijn regering ontbinden. Het kabinet wordt vervangen door een klein zakenkabinet... dat moet aanblijven tot nieuwe verkiezingen zijn gehouden. In Tunesië ontstond vandaag grote onrust... na de moord op oppositieleider Chokri Belaid. Bij een van de demonstraties kwam een politieagent om het leven... meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Oppositieleider Belaid werd vanochtend op straat in Tunis doodgeschoten. De oppositie heeft opgeroepen tot een algemene staking. De seculiere partij van Belaït schortte het lidmaatschap op van de grondwetgevende vergadering. Belaït was een criticus van de islamitische regeringspartij... die volgens hem te weinig deed tegen het geweld van de ultraconservatieven in het land. Het bestuur van de Amerikaanse padvinders heeft een besluit over de toelating van homo's uitgesteld... President Obama, die ook erevoorzitter is van de Boy Scouts of America... heeft de wens uitgesproken dat homo's worden toegelaten tot de organisatie. Er zijn veel tegenstanders, waaronder het parlement in Texas... de staat waar de padvinders hun hoofdkwartier hebben. Volgens de organisatie is meer overleg nodig.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 De volkskrant. Alweer het laatste uurtje van deze woensdag. Snel naar de arena, naar Nederland-Italië. Jack en Basten is wel het een en ander gebeurd volgens mij. Ja. ja, dat gaan we jou niet meer vertellen hoor. Kruis. <laughs> <Godzonder. laughs> Uh, beloofd is beloofd. Genoeg. Lens had 2-0 kunnen maken. Maar dat deed hij niet omdat Buffon met een goede redding de bal uit het doel tikte. Maar dat was een goede actie. Namelijk en een man voorbij en op snelheid komen. En hard schieten. Terwijl hij nu weer bijna bij de bal komt. Maar die stuit het vanaf de rechterkant. Vanaf de voeten van Kuyt door in de handen van Buffon. Maar daarmee is onderstreept dat het is dus nog 1-0. Het Deel Zelftal nog altijd boven ligt. Dat schijnen sommige mensen een rare term te vinden. Lastig. Maar ja, zo heet dat nou eenmaal in de voetballerij. Het Nelselftal is beter. En het speelt zich dan ook vooral. ...op de helft af van Italië. Danny Blind geeft de bal voor, maar uh, die bal is uh, een makkelijke prooi voor uh, Buffon, de doelman. Uh, gisteren zei uh, Louis van het uh, nog in bedekte termen van... Uh, ...ik heb iets anders voor uh, met uh, de spitspositie, dat zien jullie morgenavond wel. Uh, want er werd gevraagd waarom niet Sim de Jong na het wegvallen van Klaas-Jan Huntelaar... ...met de bloeduitstorting in het oog. Maar hij kiest dus zeg maar voor een derde variant. om dat eens uit te proberen bij het Nederlands helftal. Geen Van Persie met zijn uh, exceptionele kwaliteiten. Geen 16 meter specialist zoals Huntelaar. Maar een snelle man voorin. Die nu bijna in de rebound iets zou kunnen doen op een schot van Robben. Maar die bal stuit net iets verder van hem weg. Lens dus. Een speler die... Uh, Beide facetten beheerst, namelijk de bal aan kan nemen, maar ook snelheid heeft. En uh, tot nu toe één keer succesvol is geweest. Waarbij de eerlijkheid gebied te zeggen dat hij op dat moment als rechterspits stond en niet als centrale spits. Een duwtje in de rug uh, wordt er gegeven. Een duwtje in de rug door Giardino. Maar zoals gezegd, uh, daar fluit de scheidsrechter niet voor, omdat het een Nederlander is die de duwtje krijgt. krijgen een wissel aan de Italiaanse zijde, waar uh, er nu uh, ongelooflijk veel spelers uh, gewisseld worden. Barzali gaat eruit en uh, erin komt uh, Ranocchia, Andrea Ranocchia. Uh, vaak het lekkers met uh, Sors Bolognese, maar in ieder geval komt Ranocchia erin, speler van Inter. Het gemak trouwens wel mee, maar het is zo even het duel won van Gilardino. Dat ook niet de kleinste, letterlijk en figuurlijk. Spits van uh, Bologna, toch ook een vijftigtal uh, Interlands achter zijn naam, 17 goals gemaakt. Dat vond ik wel uh, verrassend, of misschien is eigenlijk wel helemaal niet verrassend, maar moeten we daar maar aan gaan winnen. Heel makkelijk, sterk het lichaam ervoor gezet. Eigenlijk je tegenstander geen schijn van kans gegeven. Terwijl het nou zelf alweer komt via Janmaat aan de rechterkant. Kuit komt er nu buiten om. Janmaat komt wat in het midden uit. Hakje van Robben, komt de bal voor de voeten van Maher. Aan de rechterkant, of aan de linkerkant, komt Lens in balbezit. Die wil de bal in één keer voorgeven, maar schiet tegen Abate op. Deel van het publiek wil Hens, daar leek me geen sprake van. En zo mogen de Italianen gaan uitverdedigen. Daar staan dus inmiddels zes nieuwe gezichten in het elftal. Bij de nlz valt dat nog mee. Dat zijn de drie. Er zijn wel weer wat warmlopers geweest. Wat hadden we nou net gezien? Vlaar geloof ik even. Nee, nee, nee. Uh, uh, Van Rijn loopt warm. Van Rijn, ja, ja. Die loopt er nu. zit voor Italië. Uh, zit inderdaad voor de Italië. Wedstrijd uh, die uh, naarmate de tijd uh, weg tikt. Officieel nog een kwartier te spelen. Maar die uh, nog steeds 1-0 voorsprong voor Oranje. Ja, de, dat is nog steeds dat uh, gezapige tempo dat Italië zo graag uh, wil spelen. Italië, we zijn in het allereerste begin van de wedstrijd de laatste vijf vriendschappelijke wedstrijden verloren. Ik moet ook zeggen, de Italianen maken op mij ook geen geweldige indruk. Er zijn heel weinig spelers bij waarvan ik zeg, nou, die zou ik wel wekelijks aan het werk willen zien. Balbezit nu voor de Italianen, maar dat duurt een beetje lang. Kuit verdedigt mee en doet dat uitstekend, waardoor Osvaldo van de bal wordt gezet en Nederland balbezit heeft. Met de Guzman, die een beetje te lang telegrafeert met Lens, daardoor Lens in de problemen brengt. Je krijgt dan uh, Astori uh, letterlijk en figuurlijk uh, op de hielen. Bal via Astori over de zijlijn. Ten hoogte van de middenlijn heeft Nederland de, de bal bezit. Maar zoals gezegd, het tempo uh, wordt steeds uh, lager. En uh, dat uh, verhoogt de attractiviteit zeker niet. Nee, het is, ik ben ook altijd wel benieuwd in hoeverre de Italianen nou zin hebben op zo'n avond. Italianen kennen daar hebben ze altijd zin. Maar niet specifiek in het voetbal heb ik de indruk. Uh, ja. Want die lopen er toch een beetje bij, zoals het allemaal wel geloven. Een kwartiertje nog te gaan. Ik denk als de scheidsrechter nu affluit, dan hebben ze verloren. Dat ze zeggen, nou best. Prima, het boeit ze niet. Ze staan er in de, in de kwalificatie eigenlijk best aardig voor. Poel pool met Bulgarije, Tsjechië, Denemarken. Dat is ook niet heel lekker. Maar wel bovenaan. 10 punten uit vier wedstrijden. Gelijk gespeeld uit bij Bulgarije. En de rest gewoon netjes gewonnen. Maar ze hebben natuurlijk een heel goed middenveld. Hè? Met uh, normaal gesproken uh, zoals de eerste helft speelde Montolivo, de Rossi en, uh, en Pirlo. Dat is een uh, heel sterk middenveld. Daar, dat is eigenlijk de curve waarop het elftal drijven. Ja, maar dat zie je vanavond eigenlijk ook niet echt. Uh, Florenzi weg. Aan de rechterkant Abate weer mee. Die wil dan wel. Rechtsback van AC Milan. Die komt uh, veel. Die krijgt nu een tikkie. Van uh, Strootman, denk ik die mee verdedigt. En dat levert dan de Italianen een vrije schop op. 2-3 meter buiten het strafschopgebied. Los van een schot uit de eerste helft van Balotelli. Een schot uit de tweede helft van Florentie hebben de Italianen weinig echte tastbare kansen gehad. Er zijn er altijd momenten geweest die link waren, vooral rondom hoekschoppen. En met vrije schoppen zoals deze. Nel Zelda heeft zeker, behalve de goal, 2, 3 behoorlijke kansen gehad. En daaromheen nog wel een paar dingetjes. Kortom, het Nel Zelda staat terecht voor Maar zal ze realiseren dat je juist nu op moet letten. 13 minuten nog. Diamant die, uh, die de bal van de rechterkant gaat nemen. Ongeveer de punt van het 16 meter gebied aan de rechterkant. Met de linkervoet komt die bal direct van de, de speler van de Bologna. Uh, Ongetwijfeld weer bij de penalty stip. Want als hij veel harder is dan gaat hij gewoon over de achterlijn. Het is uh, een uh, kwestie van goed mikken. En het Nederlands al goed kijken wat er gebeurt. Gevaarlijke situatie. Bal komt dan in één keer... Op het doel van Krul. Iedereen lette op alles wat er gebeurde bij uh, de rand van het 16 meter gebied. Tot aan de penalty stip. De bal zeilt over het doel van Krul. En zo tikken de minuten weg. En dan zou het uh, bijzonder vervelend zijn voor het Nederlands helftal uh, om deze wedstrijd niet uiteindelijk uh, winnend af te sluiten. Omdat als er één ploeg uh, de overwinning verdient, het oranje is, meer kansen gehad, meer laten zien, meer initiatief getoond. En met deze ploeg, waarin zoveel vaste waarde ontbreekt, is het gewoon een compliment als je met 1-0 zou winnen van een finalist van EK voetbal. Bal bezit nu voor Robben. Nee, bal wordt weggekopt. Uiteindelijk door Ranocchia. Nederland neemt dan over. Blind, blind in de korte ruimte probeert goed te combineren met Strootman en Robben. Robben geeft die bal voorhand 16 meter gebied, maar her geeft die bal slecht door. Hij doet wel veel aan de bal, maar hij leidt ook ongelooflijk veel balverlies en is iets te achterloos nog. Natuurlijk een groot talent, maar Kansen Stempel vind ik absoluut nog niet drukken op de positie die hij inneemt, die teampositie. Met de bal bezit nu voor Robben. Robben tussen twee man in, Robben tussen drie man in. Robben, rond 16 meter gebied, gaat schieten. Bal gaat net voor de doel. Ja, goede actie van Robben die daarmee wel weer zijn waarde bewijst dat uh, onderstreken van Gaal de afgelopen dagen nog maar is. Voor zover dat het nog nodig was, want volgens mij weten de meeste mensen dat wel, maar buiten categorie... In de ogen van de bondscoach die uh, altijd gezegd heeft... dat zijn spelers die je uh, fit of niet fit, vorm of geen vorm... eigenlijk altijd wel overweegt om op te roepen. Nou ja, dat wilde hij aanvankelijk toch niet. En toen Huntelaar wegviel, dat verhaal is bekend inmiddels. Dus toch wel, en hij schiet naast. Maar herzakt inderdaad wel heel ver weg de laatste uh, 10, 20 minuten. Daar is het beste wel vanaf. Vonden vond hem in het begin van de wedstrijd wel goed en scherpe indruk maken. Want dat is inderdaad een beetje er vanaf. Elf minuten nog te gaan. Er is een uh, vrij schop voor het Zelftal zelf aan de rechterkant van het veld. Na een aanvallende fout... Van de Italianen leek mij Diamanti die, die erbij betrokken was. Oh, Paul van over de zijlijn gaan. Dan gaat er ingooi komen voor Jan Maat. Van Gaal is uh, nog even zijn duck uitgekomen om wat aanwijzingen te geven. Nou ja, duck uit. Er staat in de arena geen duckout meer. Daar zitten de wisselspelers en de coaches zeg maar, gewoon in de tribune. Zoals dat in Engeland heel gebruikelijk is. Dat is hier sinds kort ook zo. Dus eigenlijk wel mooi. Dat betekent dat hij hier rustig kan gaan zitten ook. Als hij ziet dat het probleem opgelost is, de vrij speelt terug naar Krul. Ja, een paar conclusies die je kan trekken. Inderdaad, wat je zegt over Maher. Maar mag, mag je een conclusie trekken voor een 19-jarige met een geweldige toekomst voor zich? Dat ziet iedereen en uh, alles. Wat dat betreft uh, zitten er uh, heel veel mogelijkheden voor hem en voor Den zelf. Dan met een aantal jonge spelers, ook achterin. Hè, want Bruno Mortens Indy en uh, De Vrij doen het toch heel rustig. Staan onbewogen. Uh, de, de, niemand staat te trillen op de benen. Ook Jamma doet het prima. Blind maakt een goed debuut. Terwijl Krul nu de bal makkelijk kan pakken en er ook al gevlacht is voor buitenspel. En zo uh, zal iedereen toch uh, een, een positief kruisje krijgen. Wellicht alleen Ola John uh, die zal uh, een vraagteken krijgen van Van Gaal. Maar uh, juist als wij dat stellen zal hij misschien afgelopen straks zeggen dat we het volledig anders zien. Dat Ola John de enige uitblinker in de wedstrijd was. Want Je weet het maar nooit met Louis. Maar voorlopig heeft hij uh, een, een hele uitgebreide selectieprocedure doorgemaakt in de periode dat hij bondscoach is. En pakt het tot nu toe allemaal goed uit. Ja, je hebt natuurlijk voor die zijkant ook straks gewoon Narsing. Die daar in het begin van de periode van Gaal natuurlijk eigenlijk structureel stond. Tot hij geblesseerd raakte. Lens is er natuurlijk eentje voor de zijkant. Je hebt Robben. Dus het is ook niet zo dat je daar niemand hebt. Maar langzaam maar zeker zie je wel dat behalve dan de oude gearriveerde namen. Waarbij natuurlijk ook Snijder en Van de Vaart. En dat onderstreepte verhaal verhaal ook nog maar eens. Maar her echt als een soort derde in dat rijtje voor die positie opgeld doet. Dat je daarmee wel wat ruimer in je jasje komt te zitten. En dus wat keuzes kan maken. En het is fijn als je... ...werkt naar een WK dat nog ruim een jaar, anderhalf jaar weg is... ...dat je ook jonge spelers tot je beschikking hebt... ...van wie je in ieder geval fysiek zeker weet dat ze er dan ook nog zijn. Dat moet prettig zijn. Ja, en, en Strootman is natuurlijk inmiddels een vaste waarde geworden. Hè. Ook die speelt heel rustig. Ik vind dat de Guzman uh, een hele nuttige uh, invalbeurt heeft. Ook hij als debutant uh, zeg maar, op de positie van de Jong uh, in het uh, centrum van het middenveld. Doet dat goed, uh, staat aan de rechterkant zo nu en dan. Dan weer in het centrum. Dan dat, uh, als Strootman zich terug laat vallen. Nederland uh, structureel met... Uh, de nummer 10 speelt Maher en op andere momenten schuift de Strootman richting Maher en staat de Goesman, zoals in de eerste helft Klaas hier in de punt naar achter. Kortom eigenlijk heeft Nederland weinig problemen gekend in deze wedstrijd en zou het in ieder geval ook als er morgen kranten worden opengeslagen in de wereld een goed resultaat zijn. En als er dan ook nog bij staat wie er allemaal bij Nederland niet zijn is het gewoon prima gedaan en gaat men gewoon verder aan het bouwen naar datgene wat uiteindelijk een goed WK moet opleveren. Maar ja, hoe sterk is het Nederlands elftal? Welke top kan het daadwerkelijk halen? En de spelers die er nu bij staan, hoe fit gaan die nog worden? Dat is natuurlijk een grote vraagteken. Want met dit elftal op een WK, dan zak je nog door het ijs. Dat is allemaal nog iets te wankel. We hadden het er al over dat uh, dit elftal 122 Interlands heeft gespeeld. In totaal, inclusief die van vandaag bij elkaar. Daar heb ik het dus over het basiselftal. Het basiselftal van de wedstrijd tegen Duitsland. Vlak voor de winter dus. Dat waren er geen 122 maar... 482, ja. dat is wel het verschil. Ja. Toen natuurlijk Heitinga, Nigel de Jong, Van der Vaart, Robbe Kuit, Allemaal in de basis, dat scheelt nogal. De Italianen hebben de bal bezit in de slotfase van de wedstrijd in de arena. Nog 8 minuten, 1-0 is de voorsprong voor Oranje. Door een doelpunt van Lens die er eigenlijk nog één had moeten maken. De Italianen proberen de bal bij Osvaldo spits te krijgen, maar dat lukt niet. Abate neemt aan de rechterkant over. De combinatie is snel en komt er voor de voeten van Florenzi. Er komt een voorzet zelfs. En een kopbal die eigenlijk nog helemaal niet zo ver naast gaat van Osvaldo. Naast het doel van Krul. Dit is uh, een van de weinige uitgespeelde kansen van de Italianen in deze wedstrijd. Terwijl de scheidsrechter nu tegen Krul zegt dat hij uh, tempo moet maken. En dan uh, zou hij uh, als enige uitzondering op dit moment op het veld staan. Want niemand maakt echt tempo meer. Men, uh... Hunkert een beetje naar het einde van de wedstrijd. Uh, Danny Blind uh, staat nog even nu aan de zijlijn. En uh, zegt iets tegen Daly Van je moet van je moeder niet te laat thuis zijn. Ik denk ik zoiets. Met uh, Krul die de bal nu uh, naar voren trapt. Bal komt uh, op de helft terecht bij uh, Robben. Maar Robben verliest dat wel. Zoals uh, steeds die verre trappen van Krul niks opleveren. Bal over de zijlijn. Werd nog uh, verwoede poging ondernomen. Door uh, Florentie om die bal binnen te houden. Met de hoogte van de middellijn heeft uh, Daly Blind direct uh, de inworp. Uh, Terwijl een ongetwijfeld ook trotse assistent-bronscoach, vader uh, Danny Blind, toekijkt hoe uh, Danny Blind heel rustig door de wedstrijd heen gaat. bal uh, binnenhoudt, geeft richting Lens. Lens gebruikt het lichaam goed. En dan uh, wordt er buitenspel geconstateerd. Balbezit voor de Italianen. Abate neemt de vrijtrap. Voor mij de zevende uh, zoon-vader combinatie in oranje. Dat is misschien leuk als u... Luistert in de auto zit, waar dan ook, om daar even over na te denken. Goh, wie waren dat die andere zes, van wie vader en zoon allebei in het Nederlands helftal hebben gespeeld. Kruif, van de Grijf. Niet alles voor ze, Mensen zitten rustig nu te, te luisteren en denken, wat ja. leuk om er even over na te denken. Vindt en te doen? Uh, ja, en okay. uh, de rest komt straks. Even die zo. had je nou, oh, die is ook al goed. Missen er nog twee, hè, denk ik. Ja. al voor de Italianen voor het doel, wordt weggekopt door Martens Indy Opgevangen dan weer door Florenzi. Ja, kraai. En uh, komt dan vervolgens voor de voeten van Jan Maat, dat had hij gewild. De ja, bal door ja. Vrij uh, moet nu worden weggetrapt, dat doet hij maar half. Dan dekt Martins in die zijn tegenstander Gilardino goed genoeg om te voorkomen dat hij de bal kan aannemen. Uh, ik denk dat je ze allemaal hebt, behalve Van der Gijp. Nee, Van der Gijp heb ik genoemd. Uh, uh, de Jong heb je niet. De Jong niet. En dan heb je het natuurlijk de niet over Lucas maar inderdaad Jerry en Nigel. Ja. Uh, Mulder, had je die? Nee. Nou, Jan en Jongen, die ja, uit, uh, ja, ja. Goed zo. ken ik ergens van. Jamaat gaat eruit. Ricardo van Rijn uh, komt erin. Uh, van Gaal maakt nog even een gebaar. En uh, zegt uh, van, uh, dat het uh, allemaal net iets krachtiger kan. Maakt een beetje een gebaar van. Uh, jongens, iets even, even nog, even nog uh, fel blijven spelen. Jamaat er dus uit. Uh, van Rijn er dus in. Krijgt uh, een extra Interland achter de naam. Want dat ziet later niemand meer terug. Hij uh, komt aan uh, zijn zevende. Interland, 21 jaar, rechte vleugenverdediger. Jammaat heeft het uitstekend gedaan. Kuit kopt de bal verder. Uh, Lens uh, gebruikt het lichaam. Uh, krijgt uh, ongetwijfeld weer een vrije trap tegen. Zoals gezegd, Shakir kunnen we verwachten denk ik, aan de Adriatische kust de uh, komende zomer. Want uh, daar waar mogelijk fluit hij uh, gewoon een beetje in het voordeel van de Italianen. Maar het is allemaal niet zo erg. Als hij de lol in... heeft, dan uh, vind ik het prima. Ik ben hier waar Shakira uh, welke kust erin <laughs> is. Ja, en dan kom je ook meteen uh, ja, Piqué tegen. Ja. Diamant die heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Wordt eventjes vastgehouden uh, door de Guzman. Verdient de vrije schop. Loopt zelf ogenblikkelijk de ruimte in. Als de vrije schop snel genomen wordt, dan moet er een voorzet komen. Giladino komt naar de bal. Die kan hem aannemen. Kan hem terugleggen ook. De Guzman blijft goed opletten. Oh, Robin! Robben Robbe verspeelt hem. En dan komt er alsnog een kans voor de Italianen. Osvaldo schiet van dichtbij, nadat Bartes probeert hem dat zo moeilijk mogelijk te maken. In de handen van Krul. Het schot is niet krachtig, gaat bovendien recht op de keeper af. Dat is voor Krul niet zo ingewikkeld allemaal. Maar dat zijn uh, eigenlijk twee foutjes. Eerst wordt er niet opgelet collectief bij dat moment dat de Italianen de vrij schop snel nemen. En Robbe geeft de bal, nadat dat het probleem eigenlijk opgelost was, weer terug aan de Italianen. Lens gebruikt het lichaam goed, houdt balbezit voor het Nederlands zelf. Robbe staat gebaan aan de linkerkant, die helemaal vrij staat. De Guzman ziet dat, maar uh, terecht speelt die bal niet in één keer daar naartoe... want dan moest er echt over een aantal Italianen... en dwars door een defensielijn gespeeld worden. Nu gaat Robben zelf op avontuur. Speelt de bal om Abate heen. Geeft die bal goed voor, komt terecht bij de penalty-stip. Bal dwarrelt dan helemaal naar de rechterkant van het veld. Daar staat Lens, Lens met een beweging. Ricardo van Rijn gaat buitenom. De Guzman laat de bal van de voeten afgleiden, maar gebruikt het sterke lichaam om de bal onder controle te houden. Via Strootman en De Vrij gaat de bal nu naar de rechterkant naar Van Rijn. Van Rijn, halverwege de Italiaanse helft. Inmiddels in de 87e minuut. Oranje op 1-0 door de goal van Lens. Eh, dichter bij 2-0 geweest dan bij 1-1. Robbe als een van de invallers aan de linkerkant dolt Abate maar weer eens. Dat is de bedoeling in ieder geval. Gaat langs een ander ook. Geeft de bal aan Maher. Die gaat nu van 25 meter schieten. Nee, Kuitaar spelen. Geen buiten spel. 2-0. oh jongen, Wat een kans. Hij staat totaal vrij. En ik denk dat hij geen idee heeft hoe vrij hij staat. Ja, ook verkeerde benen. Ook dat is waar, want hij krijgt hem voor zijn linker. Maar dan moet je eigenlijk toch in één keer kunnen opendraaien en met je rechter kunnen schieten. Maar dan moet je wel weten hoe vrij je staat. Ja, en hij de eerste heeft aanname is dus niet goed. Geen idee, maar hij heeft geen idee wat er in zijn rug gebeurt. Nee. Als hij dat wel weet, dan is het 2-0. Maar ja. nu schiet hij de bal heel slap met links in de handen van Buffon. Weer onderstrepend dat als er één ploeg aanspraak maakt op de overwinning... is dat het Nederlands zelf er, er wel op moet passen nu. Want opeens wordt de bal naar voren gespeeld naar Giardino... maar die wordt in eerste instantie bewaakt door de Vrij... en dan door Bruno Martins Indy. De Italianen blijven in balbezit. Komen nu richting de rand van het 16 meter gebied. met Florenzi. Raakt de bal kwijt, maar herneemt over. Abate is er eerder bij dan Robben. Het is een beetje rommelig nu met Kuit die de bal naar voren kopt. Met Lens in een fel duel verwikkeld. Met Astori. gaat over de zijlijn. Inworp voor de Italianen ter hoogte van de middellijn. We spelen nog officieel 2 minuten. Stand nog steeds 1-0. Doe te maken Lens in de eerste helft. 32e minuut. Het ziet er dus naar uit dat Oranje gaat winnen na de 0-0 in 2009. De oefenwedstrijd in Pescara. Die we ons vooral herinneren omdat Van Persie toe geblesseerd raakte. naar die sliding van Chiellini. Terwijl nu Abate nog eens weg is aan de rechterkant van het veld. De bal met tweede paal komt. Komt er gelijk maken. Nee, want hij komt hem voor langs. Osvaldo. Nou ja, is er een uit het rijtje. vertelde de hem al. Pablo, Daniel Osvaldo, spits van AS Roma, die Beste in dan Interland van Italië, 7, de zeker, bijna zijn vierde Interland goal had gemaakt. Maar voorlangs komt, hij komt wel goed met de bal. Van Rijn was hem kwijt, de voorzet mag vind ik ook wat te makkelijk komen. Ik zeg de Vrij, ik bedoel natuurlijk de, uh, de Vrij was hem kwijt, niet Van Rijn. Maar de bal gaat voorlangs. Dat was een hele beste kans voor de Italiaan. Ja, uh, overigens niet makkelijk. Hij doet, het, uh, hij doet het goed hoor. Hij kopt uh, tegen raad en dan moet je een beetje de mazzel om mee hebben. De bal gaat dus uh, voor het doel langs. Beste kans voor de Italianen in de slotfase van deze wedstrijd. Het is dan nog steeds 1-0 voor Oranje. Krul knalt de bal weer naar voren. De Italianen nemen het dus weer over, zou ik bijna zeggen. Bal bezit dan voor Nederland. Met goede combinaties nu. Ter hoogte van de middenlijn. Komt Nederland eruit met Maher. Maher aangespeeld door Kuitbal. Nu aan de linkerkant van het veld. Naar Robbe. Die het naar zijn zin heeft. Omdat Abate steeds eigenlijk achteruit loopt. Maar nu de combinatie zocht. Robbe althans met Maher. Verspeelt de bal. En dan kan Buffon de bal nog een keer naar voren knallen. Nee, doet hij niet. Kiest voor de opbouw. De opbouw die van achter geschiet via Verratti. Verratti naar. De rechterkant naar Florentie En uh, zo via Florentie wordt de linkerkant gezocht. Het oogt uh, bij de Italianen in de slotminuten toch ineens wat vinniger allemaal. Dat betekent dat Oranje meer dan het liefst is terug moet. En er dus uh, wel vrij veel druk komt. Want nu aan de bal. Komt weer een bal de richting van Giladino. Die nog net met zijn voeten er tegen kan komen. Dat betekent dat Krul gestrekt naar de hoek moet om te voorkomen dat die bal erin vliegt. En dat betekent automatisch een hoekschop voor Italië. Maar dat betekent ook de vijfde, vierde... Goede mogelijkheid voor Italië in de laatste vier, vijf minuten. De corner die genomen gaat worden. Het zal toch niet gebeuren dat het nog gelijk wordt. Bal komt nu voor. Wordt weggewerkt in de defensie van het Nederlands elftal. Het zou zo zonde zijn. Het is altijd leuk als je er weer een overwinning op je lijst kan zetten. En met name tegen de Italianen waarbij we een slechte historie hebben wat betreft vriendschappelijke wedstrijden. Nog nooit gewonnen. Nu weer een corner voor de Italianen. De Italianen proberen het in de slotfase van deze wedstrijd. ...toch nog voor elkaar te krijgen dat men hier niet met de nederlaag van het veld gaat. Abate naar de korte corner geeft de bal de Diamanti. De bal is kort, wordt dan fel uh, voorgetrapt door Diamanti. Uiteindelijk weggewerkt door de vrij drie extra speelminuten. Op het moment dat uh, Robert de bal kwijtraakt, maar ook Montolivo de bal niet binnen de lijnen kan houden... ...is het Robert die heel snel die inwarp neemt, doet het heel goed. Kan Robert er uiteindelijk niet vandoor. Was uh, goed doorzien in ieder geval door Santon. Italianen nog, in die laatste drie minuten, op weg, wellicht naar die gelijkmaker. Ja, we zitten in de extra tijd, nog uh, 2,5 minuut uh, te gaan, als uh, een van de invallers. Maar bij Italianen zijn louter invallers bijna. Ferrati de bal heeft, en aan de rechterkant Diamanti vindt, punt van het strafvolggebied, draait naar binnen, geeft een voorzet. Bruno in die kopt weg, bal wordt nog opgevangen bijna door Osvaldo. Dat lukt uiteindelijk wel helemaal, maar dan is hij het strafvolggebied uit, achtervolg door blind. De bal naar Diamanti terug. En zo ontstaat er via opnieuw Verratti. Nog een uh, kans. Verratti komt vrij voor de keeper. naar de 1-1 in de laatste minuut van de wedstrijd. In de extra tijd eigenlijk. Een hele simpele combinatie dwars door het midden. Waarbij Marco Verratti van Paris Saint Germain in zijn derde Interland zijn eerste doelpunt voor Italië maakt. Dat verklaart waarom het feestje zo uh, nadrukkelijk gevierd echt, wordt. Het zijn echt hartstikke blij die Italianen. Ja, en, uh, wat mij echt wel opvalt is dat op het moment dat de Italianen dus echt serieus gas geven. Dat er in een tijdsbestek van 5, 6, 7 minuten echt 4, 5 grote kansen komen. En ja. dat geeft toch wel te denken. Heel simpel. Uh, je kan ook zeggen dat het Nederlands elftal uh, gezien het gebrek aan ervaring uh, er doorheen zit in de slotfase. En dat er dus voor de tegenstander uh, wat te halen valt. Maar één ding is duidelijk. Uh, de tegenstander in dit geval Italië die dan bloedruikt maakt ook gemiddeld uh, gebruik uh, van uh, van het prooitje dat er ligt. En prooi die geeft in ieder geval op het scorebord aan. Dat Nederland weer niet gaat winnen van Italië. Terwijl de mogelijkheden ertoe zijn geweest. De Goesman opent nog een keer naar de rechterkant van het veld. Naar van, Rijn. van Rijn naar de Goesman. De Goesman naar Kuit. Kuit 10 meter over de middellijn. Terug naar Van Rijn. Wordt een beetje opgejaagd. Nederland moet verder terug. De Vrij, ook hij wordt opgejaagd. Moet die bal geven naar Krul. Bruno Martens in die gebaard. Dan staat iemand in mijn rug. Niet aan mij. Dus speelt Krul de bel, uh, weer ver en hoog naar voren. Dus heeft Nederland wel verlies. Dus maakt water geeft een duwtje in de rug. En dus fluit de scheidscenter niet voor. Wat een ontzettende eikel is dat? Bal bezit nu uh, voor de Italianen. Omdat de bal via de voeten van uh, Maher over de zijlijn gaat. Maar wat vreemd hoe die scheidscenter in de vriendschappelijke wedstrijd fluit. Hij geeft alles aan de Italianen mee. Je, je weet wie de vierde official vandaag is? Ja, Gossip Boujoek. Ja. Ik ja. heb het bandje met respect ook bij me. Goed zo. Uh, balbezit voor de Italianen in de laatste seconde van deze wedstrijd. Half minuutje nog. Abate gooit nog een keer. Ja, het is pijnlijk dat je de gelijkmaker toch nog om de oren krijgt in de slotfase van deze wedstrijd. Je kan zeggen dat is typisch Italiaans wel een beetje waar. De laatste keer dat ploegen hier tegen elkaar oefenden 1-3. In 2005, dat was de welbekende wedstrijd van Flaar Luca Lucatoni. Die ja. maakte nog een eigen goal ook. Daar kijkt hij niet met plezier naar terug. Op deze trouwens ook niet, want hij speelde niet. Het is voorbij. 1-1. Uh, nadat Oranje op 1-0 kwam via Lens een uur, ruim een uur goed was en beter was. En 2-0 had kunnen maken en dus had moeten maken. Komt het in de laatste 10, 15 minuten serieus in de problemen. Zo serieus zelfs dat Verratti een van de invallers de gelijkmaker maakt in de extra tijd. 1-1 Nederland-Italië. Alphans Schoenrijk, je microfoon stond dicht. Dat was best jammer, want zo'n twintig oh, minuten geleden... zei je al, dat kan er wel zijn een 1 worden. Terwijl het er toen echt niet zo uitzag. Nee, maar dat zie je wel ook wel gebeuren. Want uh, je ziet ook wel in de omschakeling... zie je dan ook spelers het uh, net even wat kalmer aandoen. He, dat, is ook niet, uh, dat is ook niet de favoriete hobby van, uh, van Robben bijvoorbeeld. Die ook al een keer uh, de fout inging op de rand van zijn eigen 16. Maar je zag wel... Uh, ja, dat zij nog, uh, Italië dan, nog heel nadrukkelijk op zoek ging naar die gelijkmaker. En als je dan die tweede niet maakt, dan is de oude voetbalwet, dan krijg je hem om je oren nog. Ja, en de tweede hadden we, hadden we had Oranje natuurlijk gewoon kunnen maken. En ja. moeten maken eigenlijk, hè? Ja, zeker. Nog een paar goede reddingen gezien, ook van Buffon. Kuit had natuurlijk moeten scoren met zijn linkerbeen. Maar uh, met name nog een keer uh, Lens die, uh, die mij wel goed beviel. Um, ja, met zijn linkerbeen een geweldig schot, maar ook een uh, prachtige redding van, uh, van Buffon. We hoorden het net ook al van, van, van Jack en Bas. Als de Italianen echt aanzetten. Ja, dan is het meteen gevaarlijk. Ja, Strootman liep ook niet mee hè, met de 1-2. Het was een momentje waarin je duidelijk dan even die ervaring ook ziet bij die Italianen. Ja, die blijven dan heel erg loeren op dat soort momenten. En als je nou één keer niet meeloopt, ja. zoals Strootman. Ja, dan is het uh, gebeurd. Maar ik heb ook het gevoel dat als het echt om het echtje is dat Nederland dan, nou, Kalsloos wil ik niet zeggen... maar toch echt een groot probleem heeft tegen dit soort ploegen. Als Italië, nou, Brazilië. Nou, dat weet ik Duitsland. niet. Want je, je kan echt uh, dit, soort, dit soort ploegen kun je in de problemen brengen... door de speelwijze van het Nederlands elftal, die, die ze echt ook hebben laten zien vanavond. Hè, met agressief vooruit verdedigen. En ja, ik, ik, ik moet ook even terugdenken aan, aan de tijd van Louis Vergaal bij Ajax. De, dat was vlak voordat het, dat zij de Champions League wonnen. Toen was het ook zo'n zo jonge, gretige groep... En daar werkt hij toch het liefste mee. Hè. die uh -huh. kan die kneden, daar heeft hij alle grip op. En ik geloof echt dat het die kant op gaat. Hè. Dat hij daar ook voor gaat kiezen. Dus jonge spelers die zich nog ontwikkelen... die dadelijk nog anderhalf jaar verder zijn hè, in Brazilië. Dus ik, ik geloof echt dat dat gaat gebeuren. En met hier en daar natuurlijk nog uh, wat ervaring uh, aan boord... Ja, kan dat Nederland zelf al wel doorgroeien naar een goed niveau. Ja, maar kan je het qua talent ook vergelijken? Dat droopt natuurlijk van het talent wat er rondliep in 1995. Ja. Hier zit ook heel veel talent in, maar is het vergelijkbaar? Ja, het is wel vergelijkbaar. Je kan dat wel vergelijken. Nu staat er ook weer zo'n zo maher in een keer tussen, een Klaasie, de Guzman... die zich in Engeland ook heel goed ontwikkelt. Dat zijn allemaal spelers om rekening mee te houden en, en ook achterin... Ja, Martens Indy, De Vrij, dat zijn jongens die zich nog doorontwikkelen. Ricardo van Rijn uh, die, met Jan Maat aan de rechterkant die dat uit moeten vechten. Maar zo zit er, en Deli Blind uh, heeft het ook naar behoren gedaan. Ja. Hè, die uh, ja, vooral aanvallend natuurlijk uh, impulsen heeft. En verdedigend uh, is hij positioneel uh, vooral de laatste tijd verbeterd. Ja, jij zegt dus, in, er moet wat ervaring bij. Dat gaat natuurlijk ook wel gebeuren in, uh, in Braz Brazilië als we daar even naar vooruit kijken. Maar bijvoorbeeld als we beginnen met die achterhoede... Um, dat, dat, dat lijkt mij dan een, een, een achterhoede zoals die er vandaag stond. Dat zou zomaar in Brazilië ook kunnen staan. Nou ja, Want komt hij die gaat er nog bij. Komt Matthijs ooit nog terug in de basis? Nou ja, dat zijn natuurlijk goede spelers. Hè. Met alle respect voor, voor die carrières. Maar ja. Van Gaal kennende... Kiest hij dan toch voor de gretige jonge honden. En die, die kern van hè, die onder van Marwijk nog alles speelde. Hè, waar ook de jong en natuurlijk ook van de Vaart snijden, noem ze allemaal maar op. Die kern, uh, ja, daar zullen er een paar toch van sneuvelen. En dat, dat, is, dat is toch de aard van het beestje. Louis wil dat graag. Die, die zet zo'n groep naar zijn hand. Dat kan die ook heel goed. Mm -hmm. ja, dus gaan niet alle ervaren spelers de trip meemaken naar Brazilië. Ja, maar je hebt natuurlijk uh, zeker achterin ook wel. Uh, ervaring nodig, geslepenheid ja. tegen inderdaad Italiaanse spitsen. Ja, maar dat kan ook op de bank zijn. Hè? Want uh, dat zijn dan ook weer jongens die dan hun waarde hebben in zo'n groep. Op het trainingsveld, die die jonge jongens moeten aansturen. Ja. Maar wat je vooral nodig hebt, dadelijk in zo'n uh, warm land ook... is uh, spelers die snel zijn... Die jong zijn, die wendbaar zijn, Top die fit. agressief zijn... die vooruit kunnen verdedigen. Fresh legs, en, en ja. daar gaat het om. Um, over de achtergronden gesproken, uh, krul in de goal. Wat vond je daarvan? Ja, nou goed, die discussie die gaat natuurlijk over de keepers op dit moment. Uh, ik las een quote uh, ja, dat hij had de voorkeur gekregen boven Kenneth Vermeer... omdat hij beter zou zijn in, in voorzetten. Ja, ik zie veel Engels voetbal. Krul is niet bezig aan zijn allerbeste seizoen bij uh, Newcastle, Integendeel. Hij heeft ook veel moeite uh, met voorzetten. Um, dus ja, de keepersdiscussie zal nog duren, want vorm doet het goed uh, bij Swansea... En nog steeds heb ik wel de hoop ook dat Stekelenburg bij Aas Roma weer gaat spelen. Want ja, maar wie dan, zou jouw eerste keeper zijn dan op dit moment? Nou, dan blijft in mijn ogen nog steeds uh, Maarten Stekelenburg uh, kandidaat nummer één. Vanwege zijn uh, postuur, lengte, maar ook de rust, de ervaring die hij meebrengt. En dat is voor mij nog steeds uh, nummer één. Maar dan zal hij wel moeten gaan spelen. Ja, dat is belangrijk. En dan uh, de, de middellinie. Je zei het al, er gaan er wat mensen afvallen. Uh, maar heb je het dan over bijvoorbeeld van ervaart? Vaart? Nou ja, dat, dat, kijk, dat zijn wel jongens die naar de dertig toe gaan. En dat zijn ook jongens die uh, ja, toch ook wat blessuregevoelig zijn. En daar moet je ook rekening mee houden. Je speelt een toernooi waarin je uh, om de drie dagen er moet staan. Ja, dat is wel zwaar. En dat zijn wel toernooien die, uh, die fysiek ontzettend veel van je vragen... Ja. En, ja, Daar gaat de bondscoach ook naar kijken. Ja, er zit ontzettend veel talent achter, achter die, die, die jongens missen. Uh, ja, inmiddels dus voor die jongens. Ja. Um, even de, de, de twee uitpakken, de Guzman, uh, Heb je die voldoende kunnen beoordelen? Wat ja. vond je daarvan? Ja, nou, die, die speelde vooral wat, wat controlerender als uh, bij Swansea, Waar hij uh, veel meer ook uh, ja, in scoringspositie komt. Mm -hmm. Vandaag had hij uh, die rol niet. Die was weggelegd voor Maher om dicht bij die spits te komen. Maar de Guzman mag bij Swansie mag die in de 16 komen. Mag die vrije trappen nemen. Ja, die rol heeft hij bij het Nederlands zelf nog niet. Maar hij heeft wel uh, laten zien dat hij onbevangen is. En dat hij het niveau aan kan. En dat hij natuurlijk ook uh, technisch uh, heel vaardig is. en ja, Aan de bal uh, maakt hij uh, zelden de verkeerde keuze. En heeft hij weinig balverlies. En, ja. en dat beviel me wel goed. Andere debutant, Ola John, uh, Deli Blind. Uh, Blind is natuurlijk ook achterdoen. Uh, ja, ik heb je er niet over gehoord. Dus ik denk dat je daar wel te nou, over bent. Ik vond dat Blind, uh, ja, die, die zet die lijn wel door. Die, die hij uh, die bij Ajax ook heeft. Je, je ziet dat hij speelt met heel veel vertrouwen. Voor een debutant leek het wel alsof hij, hij leek al tien Interlands te hebben gespeeld. En dat is vaak een goed teken. Dat heb ik bij Ola John niet gezien. Nee. Die had die onbevangenheid niet. En uh, dat vertrouwen ook niet. En dat straalde hij uh, dan ook niet uit vandaag. Nou, hij werd vervangen door uh, Dirk Kuit. Ook daar is veel om te doen. Ja, nou goed. Uh, in, in, iedereen in Turkije kent de... niet denderend bezig? Nou ja, een moeilijke periode qua resultaten bij, bij Veen op het moment. Uh, maar Dirk Kuyt is natuurlijk wel uh, met 93 in het laten we dat niet vergeten. Mm -hmm. Altijd een, een waardevolle speler geweest. En een geweest. ideale twaalfde man, hè? Ja, hij is reserveaanvoerder, maar ook uh, ja, natuurlijk een stimulator naar de rest van de groep. Werkt... Daaraan lijkt, uh, daarin lijkt Van Gaal heel erg loyaal, ja. naar Dirk Kuyt bijvoorbeeld. Ja, maar dat is ook een jongen die, uh, ja, die er altijd staat, op, op zijn manier nooit verzaakt... En uh, dus ja, wat dat betreft nog steeds wel een, een, een, een waardevolle speler. We moeten afwachten of hij, uh, of hij het wel uh, haalt uh, richting uh, Brazilië. Ja, um, al met al een 1-1 stand, ja. Het is jammer dat Oranje niet zo'n potje weet te winnen, hè? Ja, dat, uh, dat had natuurlijk uh, nog beter geweest. Uh, al blijft bij mij wel het goede gevoel uh, van wat ik gezien heb, het voetbal... En de manier van spelen vooral, hè, de, de speelwijze, het agressieve vooruitverdedigen... Het, het, het, het toch op de helft van de tegenstander spelen. Dat is ook de Nederlandse school. Mm -hmm. ja, je had hem zeker kunnen winnen. En als ik het dan iemand had gegund, dan was het ook Lens... Hè, die bij het Nederlands al veel scoort in vergelijking met uh, bijvoorbeeld bij PSV. Ja. Ook, ook merkwaardig. Negen eh, Interlands, vijf goals. En bij PSV volgens mij één <laughs> of 22 partijen ook vijf of zes goals. Maar... Ja, dat, Komt dat, dat, denk je? Ja, je hebt van die spelers. Het uh, doet me ook een beetje denken bijvoorbeeld aan een Robbie Witsche... die in het Nederlands elftal veel scoorde. en altijd goed speelde. En nog wel beter als bij zijn club. Ja. En dat is Lens uh, ook. Ook nog, nog een, in zijn. Uh, nou ja, het is een nadagen. Ja, uh, ja, ja, bij ja. Feyenoord. Maar dat deed, dat deed hij altijd in het Nederlands elftal. Maakte ook belangrijke goals. Ja. En, het, en het lijkt wel Lens, die uh, heeft hetzelfde. Die scoort heel makkelijk in het Nederlands elftal. En bij PSV laat hij wel eens kansen liggen waarvan iedereen denkt hoe is mogelijk. Ja. En maakt hij de moeilijkste doel? Met hem? Heeft dat ook bijvoorbeeld met vertrouwen te maken? Nou, ik denk dat hij wel heel veel vertrouwen voelt ook van uh, van, van Gaal. Die is gecharmeerd van hem, hè? Maar ja, ik denk dat hij ook heel veel vertrouwen krijgt van Dick Advocaat. Dus dit is heel vreemd. Hij is Bij PSV is hij ook uh, onomstreden als basisspeler. Maar wel uh, ja, minder scorend, ja. maar wel uh, onomstreden. Dus het, het is toch soms zijn dingen onverklaarbaar. Om het al, uh, oranje uh, wel een dikke voldoende, volgens mij, als ik jou zou beluisteren. Ja, ik vond het vanavond... Uh, ik, ik ben ook wel eens uh, minder enthousiast bij ja. oefenwedstrijden. Ja. Maar ik vond het vanavond uh, echt heel leuk. En ik vond echt de, de hand van de bondscoach wel zichtbaar vanavond. Dan, dat is allemaal over, uh, over het Nederlandse aftal. Wat vond je eigenlijk van de Italianen? Want we hebben het bijna niet erover. Maar uh, dat is natuurlijk wel een, een ploeg die in de finale stond van het EK... Ja, die heeft de, de verjonging uh, al een paar jaar geleden doorgevoerd. Net als het Duitse team. Maar de Italianen die hebben veel kwaliteit. En ja, daar uh, spelen de, de ervaren spelers nog steeds een hele belangrijke rol. Maar de jonge spelers zijn al uh, twee, drie jaar geleden ingepast. En uh, je ziet dat de kwaliteit uh, die druipt er nog steeds vanaf en. Ook zij hebben een paar bijzonder goede spelers voorin. Mm -hmm. Maar het elftal draait nog steeds om, om Pierlo. Ja. Die hem ook weer achterloos een paar keer weglacht. Die bal ja. achter Martens Indy, achter de Vrij... Met zoveel gevoel. En er zit heel veel kwaliteit in het Italiaanse voetbal. Uh, in het nationale team. Want ik vind die competitie op het moment niet om over naar huis te schrijven. Nou ja, dat is, dat, daar, daar hoor je steeds meer over. Dat die competitie echt achteruit loopt. Dus wat dat betreft is er een aardige inhaalslag voor Nederland te maken. Ja, maar het zijn ook hele saaie wedstrijden die je ziet. En er wordt wel eens denigerend gedaan over die Nederlandse competitie. Maar ik zie heel veel wedstrijden, ook in Engeland. waarin het tempo wel hoog is. Maar. Je gaat echt niet voor je plezier naar Aston Villa Reading kijken. Of uh, naar Stoke City uh, tegen West Bromwich. Ja. Je ziet geen voetbal. Het is alleen maar rennen en vliegen. En dan lijkt het heel wat. Maar ook in Italië zijn de wedstrijden vaak saai. En ja, de namen van de clubs die spreken iedereen aan. Maar het Nederlandse voetbal is echt zo slecht niet als dat iedereen denkt. Nee. Oké. Okay, um, Fons, dankjewel dat je hier was. Luister er gerust nog even mee, oh, want we gaan meneer. nog even wat interviews luisteren. Uh, we gaan even ook naar Andy Houtkamp. Want uh, Andy, in het matchcenter uh, een paar mooie partijen uh, met Dito uitslagen. Ja, en ook wat Nederlandse tintjes eraan. We uh, beginnen met engeland brazilië 2-1 uh, gebleven. Uh, Lampert uh, de winnende voor Engeland. En uh, knappe overwinning. Dus uh, dat uh, doet best wel pijn bij Brazilië. Want die gaan natuurlijk volgend jaar het uh, WK organiseren. En die verliezen toch uh, van Engeland met 2-1. Uh, Zweden-Argentinië. Was een uh, hele aardige wedstrijd. Uiteindelijk 3-2 geworden voor Argentinië. Geen Messi uh, gescoord. Maar in de 95ste minuut was Rasmus Elm. Die kennen we nog van AZ. Uh, die mocht nog het doelpuntje maken. Het was niet genoeg. Want Zweden verloor dus met 3-2 van Argentinië. Over een ander Nederlands tientje gesproken. België-Slowakije. Het stond lang 1-0 door een penalty van Azar. Drie minuten voor tijd maakt Lassik voor Slowakije. Uh, want ze speelden tegen Slowakije? Maakte de gelijkmaker. En in de allerlaatste minuut Therese Mertens, 2-1 voor België. En de enige wedstrijd die nog bezig is, en dat is niet uh, de minste... in Stade de France, in Parijs, Frankrijk tegen Duitsland. Vlak voor rust 1-0 voor Albuena. Toen in de tweede helft Thomas Müller, die de gelijkmaker maakte... en een paar minuten geleden uh, Eusil met een prachtig paasje op Kedira Die stond wel buitenspel. en echt Real Madrid doelpunt dus. Van Kedira uh, tegen Eusil... En uh, ja. En uh, ja, er werd uh, in morgen getetterd. Ga gerust door, René. Uh, ja, oké. Okay. <laughs> nou, kan gebeuren. Weer zo'n match centrum. Het staat dus 2-1 voor de Duitsers tegen de Fransen in Parijs. Met nog een minuut of elf te gaan. Zometeen horen we de interviews vanuit Amsterdam Arena. Ronald van der Geer is druk bezig voor ons. Uh, tot die tijd. Muziek. sit out Freedance Clearwater Revival, Lodi. Er is uh, gespeeld in de Afrika om de Afrika Cup. Uh, we gaan nu naar Ronald van der Geer, naar Ragnar Niemeyer. Ja. Want er is gespeeld om de dat Afrika is, Cup. Uh, duidelijk iets anders volgens mij. Ik zei het al. Uh, ja. Ben je daar, Ragna? Ja, zeker. goedenavond. Ja al die lijntjes, jongeren ja, uh, over uh, heel de wereld. Uh, nu gaan we naar jou. Want uh, de finale van de Afrika Cup die gaat tussen Nigeria en Burkina Faso. Dat is de resultaat van de twee halve finales vandaag gespeeld in Zuid-Afrika. Ja. Uh, Rachna, jij volgt dat voor ons Nigeria. Dat was wel te verwachten. Maar Burkina Faso. Ja, ik las op Twitter zelfs iemand die zei, dit krijg je nog niet met de Playstation voor elkaar. Laat staan in het echt. Uh, het is een daverende verrassing dat uh, het grote voetballand Ghana gestart, als een van de favorieten voor in ieder geval een finale plaats, maar eigenlijk voor een eindoverwinning, dat dat land naar nou, penalties is uitgeschakeld door een beter, laat dat duidelijk zijn, beter Burkina Faso. Completer, meer kansen, uh, ja, het heeft tegengezet op momenten dat de ploegen zich er... Met hangen en wurgen doorheen sleepte, maar het heeft nooit opgegeven. Ja, dat onder leiding van een, van een Belgische bondscoach, Paul Put. Nou ja, van het opkoopschandaal, daar hebben we het al eerder over gehad uh, in België bij Lierse SK. Nou ja, goed, die zet zichzelf toch op deze manier weer heel erg op de kaart. Een wedstrijd waar werkelijk alles in zat. Ja, um, die Paul Put, dat zei je al, daar is van alles over gezegd. Maar wat voor spelers staan daar in het veld? Nou ja, als je het hebt bijvoorbeeld over de sterren van de ploeg. Dan kom je bijvoorbeeld bij Bakari Kone. En dan denk je misschien Kone, Kone. Dit is niet die Kone van PSV. Nee. Deze speelt in het hart van de verdediging van Olympique Marseille of Olympique Lyon. Uh, toch een topclub in Frankrijk natuurlijk. Maar goed, dat is dan een ster. Dan kom je bijvoorbeeld ook bij de nummer 11, Jonathan Pietroipa. Dan denk je Pietroipa, die heeft bij HSV gevoetbald. Die speelt nu bij het Franse Rennes. Ja, dat is normaal gesproken een subtopclub. Dat zijn eigenlijk de mensen die daar uh, ja, de blikvangers zijn. En dat zijn allemaal spelers die met z'n allen een geweldig collectief vormen blijven gaan. En eigenlijk heel verrassend voor de dag komen. Ook heel fit zijn. Fitter dan hun collega's van, uh, van Ghana bijvoorbeeld uh, vanavond. Ja, dan, dan komt het uiteindelijk aan op een... Penalty serie En ik heb hier mee zitten kijken met Alvols Groenendijk. En we hebben heel hard gelachen, want daar waren een paar prachtige missers bij. Zo. Ja, nou ja, goed. Paul Put hoorde ik nog zeggen van, over dat Interpol-rapport deze week. Ja. Oh, en dat was nog naar Niemeijer. Ja, de lijntjes, het wil niet altijd helemaal vlot. Hoor je het mij kon... nog hier, hoor? Ja, daar ben je weer. Allee, ik blijf even hangen. Je was er. Ja, nou goed. Uh, die eerste penalty, met name laten we het daarover hebben. Die schrijft, uh, ja, Forza, centrumverdediger, veel complimenten gehad. Die schrijft die meters naast. En dan gaan er in totaal gaan er drie niet in van de vijf. Ja, dat is nogal wat natuurlijk. Maar ook de meer op, hè? Ontzettend ja. slecht genomen. Ja, als je het dan toch over match, matchfixing uh, fixing hebt... Nou ja, goed, dat zal niet waar zijn, want de meeste spelers van Ghana... die verdienen een, een goede boterham. Maar dat dit een, een klap is en niet voor het eerst naar penalties. Vorig jaar halve finale uiteindelijk van Zambia, de latere winnaar verloren. 2010 het WK op één penalty na van Asamoah Gian, de spits die er nu ook weer bij was... Uh, bijna raakgeschoten tegen Uruguay, ja. anders had het land in de halve finale gestaan. Die neemt trouwens geen penalty meer. Maar ja, het is een, een bijzondere afloop van een, van een bijzonder duel. Ja, een bijzonder duel. In Nelspruit werd het gespeeld, hè, geloof ik. Het ja. veld was ook tamelijk Afrikaans. Het leek wel een of andere steppen. Ja, daar mocht Ghana gisteren ook niet op trainen. Dat is eigenlijk een soort zandvlakte. Daar ligt ook echt heel veel zand overheen gegooid. Uh, ja, Ghana heeft geprobeerd daar niet te moeilijk over te doen. Hè? Om ook niet als een soort slechte verliezers of zeurkezen of, of te boek te staan. Uh, we zijn professionals, zei de bondscoach. Maar goed, ja, het is natuurlijk niet fijn als je daar van tevoren nee. even op kan spelen. En het grappige was. En misschien speelt dat dan ook wel een kleine rol in zo'n wedstrijd. Dat Burkina Faso al zijn wedstrijden tot nu toe in datzelfde stadion. Het Mombela stadion heeft gevoetbald in Nelspreid. En dat scheelt? Nou ja, dat ja. kan misschien toch net wat schelen. Laten we eerlijk zijn, dan ben je toch misschien een beetje aan het spel. Nee, Um, dan de tegenstander van zondag in die finale dus uh, van Burkina Faso, Nigeria. Ja. Een gemakkelijke overwinning, op het oog tenminste, uh, op Mali. Ja, dat was na een helft spelen al 3-0. Dan nou moet ik wel zeggen dat dat laatste doelpunt op slag van rust, de 44e minuut, een vrije trap uh, van Emen Nieke, die overigens geblesseerd is geraakt, toch een doelpunt te maken, de Spits. Hij heeft een aantal goals achter zijn naam staan, speelt in Moskou. Neemt een vrije trap. Ja, Dan weten we inmiddels van dit toernooi dat die ballen keihard recht doorgaan. Dan is het wel heel vervelend voor Mali. Dat die bal zo van richting wordt veranderd. Dat hij naar links dreigt te gaan en rechts de goal inrolt. En dat in minuut 44. En ja, dan weet je eigenlijk wel dat het over is. Dat ja. was het ook. Veel te snel. Het ging te snel voor de spelers van, van Mali. die zeiden achteraf ook: We zijn niet agressief genoeg geweest. Dat moet je laten zien. En nu krijg je dus niet die. die ja, die eigenlijk. droomfinale verwachte finale tussen Ghana en Nigeria. Maar die tussen Burkina Faso en Nigeria. Ja, nou, dan kan dat natuurlijk ook wel een. Uh... Arige finale opleveren, want ze staan niet voor niets in de eindstrijd, dat uh, kleine landje. Het lijkt wel trouwens of jij in Afrika bent, want de lijn is niet zo heel dennerend. Maar, maar uh, nog even over Nigeria, uh, Ragnar. Dat is uh, voor veel mensen hier in Europa nog steeds dat grote Afrikaanse voetballand. Maar is dat ook eigenlijk zo? Nou ja, dat is een beetje de periode van, van de jaren negentig. We hebben de namen van toen de WK's van 94 98 twee keer de tweede ronde gehaald. qua ja. Kwanou, Finiti George van Ajax toen, Taribo West met al die kraaltjes in zijn haar... ...Sunday Olize, Babanghida, Daniel Amokachi toen goed bij ja, uh, Club pastig. Brugge. Ja, dat was eigenlijk een ploegen van mensen. Zeiden ook met een hele sterke bank... ...met Victor Ickbeba die ook in België zat. Dat zijn eigenlijk spelers die misschien wel een keer ver kunnen komen. Misschien wel een keer in een halve finale kunnen komen. En ze lieten ook goed spel zien. Maar ja, Ik geloof dat het in 98 was, 4-1 tegen Denemarken. En toen was het weer over. Maar goed, ja, dat land zit toch een beetje in het collectieve geheugen als een mm -hmm. topland... Daar zit nu John Obemico bijvoorbeeld van, uh, van Chelsea. Uh, dat is een goed voetballand. En misschien is dit weer een aanzet tot een stap omhoog. Dat het weer een echt topland wordt ja, in Afrika. En het is in ieder geval de grote favoriet zondag in de finale. Mm, daar durf ik niks meer over te zeggen. <laughs> Oké. Okay. Ragnar, dankjewel. Jij uh, gaat ook voor ons die wedstrijd bekijken. Komende zondag dus de finale van de Afrika-cup. Burkina Faso tegen Nigeria. Michael Kiba Nuka, I'll get along. Oranje speelde vanavond in de Arena met 1-1 gelijk tegen Italië. We, benieuwd, we zijn benieuwd wat de bondscoach ervan vindt. Ronald van der Geer met Louis van Gaal. Bent u nou overal tevreden na deze 1-1? Nee, want het gaat altijd om het resultaat. Maar de bondscoach kijkt natuurlijk ook uh, naar... hoe, op welke wijze wij gespeeld hebben. En... Uh, uh, welk niveau het Italiaanse elftal had. En als je dat afzet tegen elkaar... en het aantal debutanten en, en uh, de jeugdigheid van deze ploeg... Ja, dan kan ik alleen maar tevreden zijn. Ja, want dat was wat ik eigenlijk bedoelde. Alleen die uitzetst streep door de rekening. Ja, wij, hadden, wij hebben onszelf niet beloond, uh, zoals dat heet. Ik denk dat wij uh, drie, vier keer de 2-0 hadden kunnen maken. Nou, dat gebeurt dan niet. Dan gaat de Italiaanse coach uh, van uh, speelschema uh, veranderen. Van 4-3-3 naar 4-4-2 hebben we ook doorgesproken. Want zo had hij ook tegen Denemarken gespeeld. Ja, en dat duurde te lang en het werd onrustig. En ja, toen kregen de Italianen ook opeens kansen. Terwijl ze de hele wedstrijd eigenlijk geen kans gehad hadden. Het was een tentamen denk ik voor een, een deel van dit team. Zijn ze dan voor dat tentamen geslaagd? Nou ja, voor deze wedstrijd zeker. Uh, ik kan niet zeggen uh, dat er uh, veel spelers zijn die een onvoldoende hebben gehad. Uh, zeker niet, juist het tegenovergestelde. Maar zij moeten dus vormbehoud tonen in de Nederlandse competitie... en Guzman in de Engelse competitie. En uh, zo zijn er meer... En dat is de meevaller van deze avond. Ik bedoel, u bent aan het zoeken, u bent spelers aan het, aan het testen op, op een bepaald niveau. Dan kun je zeggen dat er niemand door het ijs gaat? Ook niet spelers die misschien alles eerder lieten zien van... bijvoorbeeld Daryl Janmaat, van nou, kan nou, het niveau wel of niet aan? Ja, Daryl Janmaat heeft ook een zeer goede wedstrijd gespeeld. Alleen op het moment dat, uh, dat zij 4-4-2 gaan spelen... had hij door moeten gaan, dat hadden we afgesproken. Ja, dat deed hij even niet. Dus dat is dan jammer, want... Uh, dat hij dan dat niet even oppakt. Maar goed, uh, het zij hem vergeven. Uh, want uh, op het moment uh, dat Van erin stond en het wel goed stond, ging de goal er toch in. Ja. Dat is voetbal. Het is heel jong, hè? Is dat ook een gebrek aan misschien wel ervaring in de slotfase? Nee hoor. Nee. nee. Robben gooit de bal in. In de laatste minuut, heel snel op Lens. En die verspelen de bal. Nou, dus als ja, zijn... je dan jong of fout bent, maakt dat niet uit. Nee, nee echt niet. Echt niet. Ja, dat is altijd media praten en achteraf. Maar... Nee. nee Ik denk, vraag het aan u. U weet het. Nee, het was uh, gewoon dat de Italiaanse coach van systeem veranderde... en dat wij daar niet op, uh, goed op anticipeerden. Maar als dat het enige is en u voor de rest tevreden bent... dan is dit gewoon een hele nuttige oefenwedstrijd geweest. Ja, vooral ook omdat iedereen zei dat wij niet tegen het Italiaanse voetbal uh, opkonden. Nou, dat hebben we laten zien. Louis van Gaal Hij is uh, best tevreden, behalve dus over de uitslag. Hij liet uh, ook wat mensen debuteren. Onder wie? Daily Blind. Hij staat nu bij de microfoon van Ronald van der Geer. Het is jammer, die 1-1. Anders was het waarschijnlijk een perfecte debuut geweest. Ja, precies. Maar ik denk dat we het team goed gespeeld hebben. Dus uh, we hebben laten zien dat, uh, dat we durven en uh, dat we ook heel veel kansen gecreëerd hebben. En uh, ja, ik heb, ik heb genoten, ja.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 Um, ja, je weet toch van tevoren dat het alleen gewoon een topploeg is en uh, die willen zeker ook niet verliezen hier.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 ja, als je het zo bekijkt, misschien wel. Heel veel jongens kennen elkaar al goed en uh, hebben ook al samen gespeeld. Dus, Maakt de overgang misschien wat eenvoudiger? Uh, ja, misschien wel, maar dit is toch wel een niveau hoger. Dat merk je dan ook wel weer. De Blind, hij maakte een verdienstelijk debuut vandaag tegen Italië 1-1. werd het einde van langs de lijn. Zometeen met het oog op morgen vanuit de Stad Zouwburg in Amsterdam. Met onder andere de winnaar van de nationale gedichtenwedstrijd. Presentatie in handen van Kledi Polak. Een heel goede avond. Het is eigenlijk een beetje jong-oranje tegen Italië, maar we gaan zien waar ons dat vanavond gaat brengen. Vertel ik ondertussen even twee kopjes koffie. Jack, wil je koffie of thee? Eh, doe mij maar koffie. Koffie, bedankt. Dankjewel. Nou, koffie is binnen. Geen melk en suiker nodig, dankjewel. Ik wil wel een beetje melk en oh, ja, te laat. anders slaap ik niet meer. Klaasje aan de rechterkant heeft u gezien dat Van Persie zich even ophoudt. Van Persie aanhalen prachtig, meteen de tegenstander voorbij, nu richting het doel. Balletje breed naar Lens, tot de voorzet en die wordt binnengewerkt. Nee, wat een goed voor Maher was heel dicht bij zijn eerste goal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 is niet zijn grootste kwaliteit. Met de bal bezit nu voor Robben. Robben tussen twee man in, Robben tussen drie man in. Robben gaat 16 meter gebied, gaat schieten. De bal gaat net voor het doel. Geeft de bal aan Maher, die gaat nu van 25 meter schieten. Nee, Kuit aanspelen, geen buitenspel, oh, 2-0. Oh, jongen, oh, oh. wat een kans. Hij staat totaal vrij en ik denk dat hij geen idee heeft hoe vrij hij staat. Ja, ook verkeerde Ben. Wil nu Abate nog eens weg is aan de rechterkant van het veld. De bal de tweede komt paal die. komt, komt er gelijk maken. Komt nee, want oh. hij komt er voor langs. Osvaldo, dat nou ja, is er een uit het rijtje vertelde hem al. En zo ontstaat er die opnieuw Verratie nog een uh, kans. verraadt. die komt vrij voor de keeper naar de rug. 1-1. In de laatste minuut van de wedstrijd. in De extra tijd eigenlijk. De Italianen kennen daar hebben ze altijd zin, maar niet specifiek in het voetbal heb ik in de rug. Uh, ja. <lacht> het populisme, toevallige politieke meerderheden en de betutteling vanuit Den Haag.